Hij zal over een paar maanden met een voorstel komen over hoe de bodyscanners in heel Europa moeten worden ingevoerd. Schiphol heeft de scanners al en willen nog tientallen neerzetten. Met de bodyscanner kan door de kleding worden heengekeken. Andere EU-landen, waaronder Spanje, zijn huiverig omdat de privacy van de passagiers te veel zou worden aangetast. In Oostenrijk is een rel ontstaan over een proef met levende varkens. Wetenschappers van de Universiteit van Innsbruck verdoven de dieren... om ze daarna onder een kunstmatige lawine te bedelven. Vervolgens wordt de verstikkingsdood van de varkens gevolgd. Voorstanders zeggen dat de proef nieuwe kennis oplevert. Die stelt artsen in staat om bij een lawine te beoordelen... wie de grootste overlevingskans heeft en dus als eerste moet worden gered. De Oostenrijkse dierenbescherming spreekt van een onethisch experiment... De sociaaldemocratische F.S.P.E. en de Groenen willen dat het experiment met de Varkens direct stopt... en hebben een debat in het parlement aangevraagd. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is onder ondernemers de populairste bewindspersoon. Reden is de manier waarop hij de files aanpakt. Over het kabinet zijn de ondernemers minder tevreden. Dat krijgt een 5,6. Dat is iets lager dan in 2008. Dit blijkt uit een enquête van Forum, het opinieblad van branchevereniging VNO-NCW. Drie ministers eindigden op een gedeelde tweede plaats. Verhagen, Hirschbalin en Donner. Minister Rauwvoet werd het slechtst beoordeeld door de ondernemers. Het weer: vannacht nevelig of mistig. Het vriest 3 tot 8 graden. Morgen geregeld zon. Het wordt dan tussen min 1 en plus 2 graden. Het weekend begint droog en zonnig. Daarna regen en natte sneeuw. Dit was het. En In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Nothing but 9. Zie, FF. Zie.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 Het sprookje van de prins op paard Is veel te vroeg voorbij Want de passie is bedaard Het doet pijn Maar geef jezelf een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 vast wel iets moois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 All uh -huh.